Schaatsers Irene Wust en Ronald Mulder zijn allebei voor het eerst in hun carrière Nederlands kampioen sprint geworden. Wust en Anis Das hebben zich ook geplaatst voor de WK-sprint op 27 en 28 februari in Calgary. Jorien Termors had zich al geplaatst. Bij de mannen pakte Mulder het laatste ticket voor de WK. Kai Verbij en Kjeld Nuis waren al zeker van een startbewijs voor Calgary. PSV heeft thuis gewonnen van Heerenveen. De ploeg van Filip Cocu maakte in de laatste fase van de wedstrijd het winnende goal. Het werd 4-3. Ajax heeft vanmiddag voor het eerst sinds 2009 in Utrecht gewonnen. De Amsterdammers wonnen met 1-0 van FC Utrecht door een doelpunt van Lasse Schöne... die even daarvoor een strafschop had gemist. De achterstand op koploper Feyenoord blijft vijf punten. NEC won thuis met 2-0 van Rory EC. En Excelsior Go uit Eagles eindigde in gelijkspel. Het werd 1-1. Het weer vanavond en vannacht afwisselend opklaring en bewolking. Op veel plaatsen gaat het opnieuw vriezen. Lokaal kans op dichte mist. Morgen overwegend bewolkt, het wordt dan zo'n 3 graden. Ook dinsdag bewolkt met kans op wat regen. Vanaf woensdag weer meer zon. De temperatuur blijft s'nachts onder nul. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment...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 Ja, met dit soort lange stukken is het uh, lange halen goudhuis. thuis. Uh, het eerste uur zit er alweer op... na deze prachtige uh, van uh, Tchaikovsky afkomstige compositie... Uh,